Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De 18 verdachten in de rechtszaak rondom Sanda Dia krijgen allemaal een werkstraf... Dia kwam vijf jaar geleden om het leven... bij de ontgroening van een studentenvereniging in Leuven. Deze verslaggever van de VRT volgde de uitspraak. Het Hof van Beroep heeft 18 leden van de vroegere studentenclub Reuzegom... schuldig bevonden aan de dood van Sanda Dia. Volgens het Hof hebben ze zich schuldig gemaakt... aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dat betekent dat volgens het Hof de dood van Sanda Dia een ongeval was... dat er wel is gekomen door de onvoorzichtigheid van de Reuzegommers. Sanda Dia kreeg tijdens de ontgroening urenlang ijskoud water over zich heen en moest enorme hoeveelheden visolie drinken. De leden die betrokken waren bij de ontgroening riskeerden celstraffen van vier jaar. Maar de rechter spreekt ze dus vrij van de zwaarste beschuldigingen. Naast werkstraffen tussen de 200 en 300 uur zijn er ook boetes van maximaal 400 euro uitgedeeld. De man die veroordeeld is voor het doodschieten van Bas van Wijk heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Van Wijk werd in augustus 2020 gedood na een ruzie om een nep Rolex op een strandje in Amsterdam. De dader kreeg in eerste instantie 9 jaar cel. Een hogere rechter heeft nu bepaald dat de man 11,5 jaar cel krijgt plus tbs. In het Zwitserse dorpje Briend mogen inwoners eindelijk even naar huis. Het bergdorp dreigt verpletterd te worden door een lawine. En daarom moesten inwoners twee weken geleden vertrekken. Nu mogen ze even snel langs huis om zaken te regelen. Daarna moeten ze er weer van door. En in Bussum was de afgelopen dagen gedoe over stickers die waren opgeplakt. En daar stond de tekst MAVO-oud op. Dat hadden leerlingen gedaan die op een HAVO-VWO-school zitten. Maar die is laatst samengegaan met een MAVO. Daar viel de grap niet goed. Erg respectloos, geen leuke grap. Echt, schaam je. En jullie hadden natuurlijk die stickers gezien. Dat de MAVO niet goed is, wat, wat vonden jullie daarvan? Als jij een loodgieter nodig hebt, als jij je verlichtingen thuis niet doet... als je auto uitvalt, ja, dan heb je een vmbo er waarschijnlijk nodig... die je daarbij komt helpen. Dus dat zijn de motoren van de maatschappij. En dat is de power van het VMBO. En dat willen we uitdragen hiermee. Op de VMBO-afdeling is nu een groot bord te zien met daarop VMBO Power... Het, weer. het wordt een lekker zonnig pinksterweekend. Vandaag is het nog het koelst met 15 graden in Noorden en 21 in Limburg. Zondag wordt de warmste dag. 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio staat er file op de N250 vanuit Den Helder naar de Kooiwem. Want bij Den Helder 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee. is Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht.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 Cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoke the cheese and like. else Ja, hey Roy, hoe is het? Ja, goedemiddag allemaal. Ja, hoe is het, hoe is het, ja goed. Ja, nou morgen de grote dag hè. Ik hoor het helemaal niet. Hoor jullie me? Ja, ja, ik hoor je. Morgen de grote dag. Morgen is de grote dag, ja. En uh, ja, wat er allemaal gaat gebeuren, kom ik zeker zo meteen nog wel even op terug. Uh -huh. Nou, zullen we het maar even kort hebben over nieuwsberichten. Daar bellen we natuurlijk eigenlijk altijd. Ja? Even kijken. Zo, daar ben ik. Ja, het is echt heel druk op dit moment. Dus uh, het gaat heel erg goed. En uh, uh, ja, in ieder geval, um, we hebben vismaaltijd komt weer terug. ja. En uh, dat het is in het juni, In de vrijdag 9 juni komt de vismaaltijd weer terug. En de traditionele Theo Hilbers -vis, ja. vismaaltijd op het Gassersplein. Dat zal uh, Kroonvis een heerlijke vismaaltijd verzorgen. Bestaande uit genadekakketjes en grote, uh, een grote moot kabeljauw met uh, bijgerechten. Daarnaast zullen er de wapenstanders optreden. Uh, ja. Of nee, sorry, zullen de wapensangers verzorgen van ja, ja en tevens de uitzending uh, verzorgen van de heerlijke vis. Ja. Nou en wil je nou uh, ook een kaartje kopen? Dat kan voor 15 euro en dat is te koop bij Brunabalken en de, op de Grote Kroeg in Zandvoort. En groepen van vier personen of meer kunnen een tafeltje reserveren via ErwinHilbers@gmail.com of via het telefoonnummer 0628. 29, 27, 94. Mooi. En uh, het begint om vijf uur, of vanaf 5 uur kan iedereen aanschuiven. Ja. En wat leuk is, op ons Facebookpagina staat nog een oud filmpje van vorig jaar. En uh, zeker leuk om even terug uh, te kijken. Ja, ja we gaan elk elk jaar er naartoe. Uh, het, het is, echt is toch heerlijk. heerlijk. Het is toch een, een, een, een, een, een.... Gewoon lekker even een avondje uit. Dus, uh, ja. En zeker de moeite waard. Ja, en leuk omlijst ook door de havenzangers. En, uh, ja. Inclusief, uh, uh, heet dat, ons uh, volkslied. Zeker, zeker. Ja. Dus uh, verder heeft het CDA Sandvoort um, uh, uh, de, de oproep tot, een, uh, tot meer doelgroepen. Voor dit, uh, ik, ik haal allerlei dingen door elkaar. In ieder geval heeft het uh, CDA Sandvoort een motie ingediend... Uh -huh. en dan is mijn telefoon ook nog vast het gaat lekker vandaag uh, vastlopen, die heeft het ook heel erg druk denk ik, die telefoon uh, nou, rondom de woningbouw van, uh, van uh, Manege Rukert uh -huh. en dat gaat vooral over jongere woningen. en daar heeft uh, mijn collega Jelme Koper een verslag over geschreven en die is geheel te vinden op zandvoordinsite.nl ja, mooi verder uh, Verder hebben wij niet zoveel nieuwsberichten vandaag uh, gehad, of de uh, afgelopen dagen gehad, omdat we natuurlijk druk bezig zijn met het buurtfeest. Nou, het ja. was natuurlijk vorig weekend nog de Sparta-run, ja. uh, wat een vreselijk succes weer was. Heel veel uh, mensen zijn uh, ja, die uh, op st uh, gaan rennen. Het was natuurlijk alweer te zien aan al die mooie obstakels rondom het hele dorp. Ze begonnen al om negen uur en de muziek was al te luid te horen om 9 uur s ochtend, in het, door het hele dorp heen. En het was een gezellige happening. In de avond werd er lichtjes uh, gedaan, hè, met allemaal lichtjes en licht en een uh, spektakel. Dat was heel erg leuk. En we hebben meer dan uh, 3000 mensen aan meegerend. Ja. ja, dat was een spektakel. Hè. Ja, mooi. Is echt mooi. En de foto's zijn ook weer te vinden op ons Facebookpagina van Zandvoort Insight. Heb u natuurlijk ook een tip voor onze redactie of wilt u een evenement melden? Dat kan via redactie.zandvoortinsight.nl nou, laten we het dan even hebben over het buurtfeest. Ja. Wat, aan, wat morgen gaat plaatsvinden. Um, ja, maar weet je nog dat we de eerste keer elkaar spraken ja, over. Ja, ja. Wat we zouden doen? Ja. Ja, ik, nou, ik weet had, het nog heel goed. Ja. Ik had toen niet gedacht dat het zo groot zou worden. Nee. En ik had toen en, ook zoiets nou, van... Jeetje, zo ver weg en nu al. <laughs> ja, en nu is het al zover. Ja. En, en daar zijn we wel heel erg trots op... met het team van Sanford Design. Uh, ja, ik kan melden... want we beginnen met het programma... bij het kofferbakmarkt. Ja. Uh, de kofferbakmarkt zit vol. Oké, okay, mooi. Dus echt ver ja. van de pers. Ik heb net van de administratie doorgekregen... dat uh, de laatste plekje verhuurd is. En uh, ja... Dus uh, ja, die hele Vlemingstraat uh, komt vanaf 10 uur tot uh, 5 uur de kofferbakmarkt. Dus die is vol. Nou, mooi. Ja, oh, geweldig goed. nieuws natuurlijk. Ja. En dan kunnen mensen lekker hun uh, spulletjes uh, verkopen. Uh, verder hebben we dan om uh, 10 uur de opening uh, op het podium op de Vlemingstraat uh, door de wethouder, door meneer Bluis. Die komt even op het podium. Niet om op te treden, maar wel om Sand van Noord een woordje te geven. Ja. Uh, verder zal ik daarbij zijn. En jongerenwerk. Verder daar hebben we dan om half elf tot twaalf uur het koffieconcert. Met het Ampsing-genootschap. Ja. Een geweldige band. En uh, ja, met allemaal liedjes uit de jaren vijftig. En ook mooie verhalen worden er verteld. Is zeker een moeite waard om daarheen te gaan. En we hebben ook een optreden die hetzelfde koffieconcert uh, van Lynn May en Leme is een zangeres uit Zandvoort uh -huh. en ze werkt ook bij Pluspunt en ze treedt ook vaak op bij Pluspunt. En uh, ja, iedereen is welkom van het koffieconcert. Het is allemaal gratis toegankelijk. En de koffie en thee en lekkers is gratis. Dus, um, oh nou dat is goed voor het nieuwste hè. Dus iedereen mag uh, komen en die band is echt, ik moet echt zeggen, als je het hebt gezien wil je, de, wil je het vaker zien. En ik weet uh, dat jouw uh, wedercollega bij de radio, die er nu tegenover zit bij jou, ja ook zeker daarvan houden, want ik heb hem misschien genieten doen bij, ja. bij, bij het museum. Hij kan je niet horen, want we hadden een plugje te weinig, dus we, de, de, zijn koptelefoon is niet aangesloten. Oh, <laughs> maar, die, dat probleem had ik vroeger ook altijd bij zetten, hè? Ja, ja Al, de, Plugjes maar, hè? Ja, er waren altijd genoeg plugjes, maar ja. de plugjes verdwijnen hier, oh, die lopen zelf weg. Ja. Dus, maar de, Roy zegt dat jij zeker de uh, nieuwe band de, de amazing genootschap, uh, erg goed vindt. Dat heeft je erop zien, uh, zien swingen. Oh, ja, ja, dat kan wel. Oké. Okay. Ja, mooi hè, Roy. Ja, nou ja, dan gaan we door naar de volgende. Dan is de bingo om 12 uur. Uh -huh. En uh, de bingo is uh, tot, uh, ja, tot, tot half, uh, half twee. Half twee. En uh, de openlucht bingo. En uh, we hebben heel veel leuke prijzen. En ik kan je vertellen, we hebben een prijs kunnen toevoegen. En dat is een barbecue voor vier personen. In ieder geval, je krijgt vlees voor vier personen van de, van de halte. Uh, mm. Van de slagerij. En met een barbecue en kooltjes erbij. Leuk pakket. Ah, leuk. Uh, dat is een van de hoofdprijzen. En natuurlijk uh, kun, geven wij twee keer uh, twee kaartjes weg voor uh, de Historisch Grand Prix. En we hebben een make-up workshop bij een bij make-up bedrijf, Make-up Mansion. En die zitten in, de, in het station. In het station, En ja. ter waarde van 350 euro, maar, ja. Zo, dus, dat kan uh, je een hoop voor plamuur voor, voor, voor aan je gezicht. Uh, ja, in ieder geval leren hoe je het moet. Oké, okay, <laughs> ja. Nou, en om twaalf uh, uur gaat ook de kinderen en uh, jongerenactiviteiten beginnen. Hebben we hebben springkussen, gratis suikerspin, spelletjes, jongerenwerkers aanwezig. En uh, Bas Balloon komt om half één uh, uh, uh, uh, ja. een ballonje met de kinderen. Maar ook een soort van workshop geven. Bij de kinderen hebben we ook om één uur tot vier uur de Paranok-outstadion met sprintmeting. En aanmelden kan vanaf half 1 daar. Voor op het basketbalpleintje. Het speelpleintje in de ja. Flemingstraat is dat. Dus dat is heel erg leuk. En van 12 tot 4 hebben we workshops. Ja. En workshops um, met Connie Lodewijk. Een uh, um, dansworkshop met Connie Lodewijk. En vanaf 12 uur, vanaf half 2, een DJ workshop met uh, DJ Lady Mix. En van kwart voor, vanaf kwart voor uh, ja. drie... ook een DJ uh, workshop van DJ Lady Mix. En vind je dat nou leuk? je kan je nog opgeven via info.sandvoort.nl of stel je ik morgenochtend aan de koffie, ik wil toch mee gaan doen loop gewoon plus met binnen en ga lekker meedoen en trek die danschoenen aan of neem een cd'tje mee die je graag wil leren mixen en de dj workshop zijn voor kinderen en dat dansen is voor volwassenen okay. uh, dan hebben we van 12 tot 4 ook de informatiemarkt met diverse organisaties die zich gaan promoten en die jullie graag als zandvoort uh, een boodschap mee willen geven en die is op de Fremingplein. Ja. En vanaf twee tot drie hebben we de Kindershow met Clown Pepponi. En die uh, treedt uh, dan op een uurtje vanaf twee uur. En dat wordt natuurlijk een geweldige, geweldige show. Ja. Dus, um, ja. nou, dat was hem. Ah, hartstikke mooi. Weer een overvol programma, Roy. Dus, ben je er nog? Ja, ik ook. Okay. Er gebeurt hier van alles, dus ik moet ophangen. ido. Ik hoop iedereen te zien. Is Tot snel. goed. Tot doei, snel. Doei. doei, Roy. En we gaan vandaag verder uh, in verband met het overlijden van Tina Turner. Ja, we hebben een special vandaag. Gaan we uh, de hele uitzending wijden aan. Uh, Tina. En het is ongelooflijk, wat is die vrouw een goede zangeres? Ja, nou, ik buiten goede zangeres. Is het, hoe die vrouw overleefd heeft en de power die ze heeft. Dus uh, dat is echt uh, ongelooflijk. Ja, nee, maar, maar uh, ik heb dus nummers zitten uitzoeken en dan heb je dus hele nette opgenomen nummers van de studio. En live is ze stukken beter. Ja. Ongelooflijk. Wat ook is dat een, mens goed. Een, een, een live beest. En dan, en dan dansen erbij en de hele ja. band bij en alles. He, op de goede manier invallen, hè? zoals ja. Frank Sinatra en weet ik veel wat. Uh, ze kan alles. Ja. ja. En een prachtsteun. Absoluut. En een kracht. En hier komt de Private Dancer van uh, Tina Turner. These places and the men all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. I'm your private dancer, dancer for money, do what you want me to do. I'm just a private dancer, dancer for. Money. Young music will live. Van de Double CD Live in Europe. Uh, Tina die uh, had een gigantische hekel aan Amerika door al die discriminatie. En ze is gewoon uh, in uh, Zwitserland gaan wonen. Want uh, ze wilde gewoon Amerika ontvluchten. Maar deze dubbel CD uh, kan ik van harte aanbevelen. Het is echt een hele goede CD Live in Europe. En nu uh, Nardbus City Limit, daar is ze geboren.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 Aanstaande maandag 29 mei staat Play It Loud in het teken van groove metal. Dit subgenre kwam begin jaren negentig op en was geïnspireerd door de thrash metal. Maar is gewoonlijk wat minder snel en gebruikt ook elementen van de traditionele heavy metal. De band Pretoria Pantara pionierde het uh, genre en in de jaren negentig bereidde het verder uit naar bands als White Zombie. Machine Head en Sepultura. In de jaren 2000 kwamen ook bands als Lamp of God... Devil Driver hey. en Five Finger... Dead Punch op. Uh, al deze bands en meer komen aanstaande maandag voorbij... met vooral hun meest vroege nummers... en uiteraard de bijbehorende geschiedenis van deze stijl... en de belangrijkste bands. Luister tussen 9 en 11... Naar ja, Play It Loud of ZFM Zandvoort. Met de groeten van Marcel. Dag Marcel. <laughs> maar we gaan verder met. Uh, uh, uh, Annamee Bulok. Is geboren 26 november 1939. In Guusnacht. En, en is uh, 24 mei afgelopen is uh, overleden. Ja, ja, ja, onverleden, ja, ja. Ik, ik vergelijk het net met uh, Frank Sinatra, maar ze is natuurlijk vele malen beter. Want die staat als een, als een zoutzak op een, op een, op een stage. Op een beetje ja. uh, te crunchen en te, te, te kroenen ja. en te flirten. En, uh, nee, dit, uh, dit mens is vele malen beter. Maar ze was de laatste jaren was ze al in een uh, zwakkere gezondheid, ja, hoor. Ja, ja, ja. En ze is helemaal in uh, boeddhisme gegaan, ja. Ja, al vrij vroeg, hoor. Ja, ja. Ongeveer uh, na, bij dus, rond de scheiding van, uh, van Ike is ze naar het boeddhisme al, toe. Okay. Ja. Maar goed, daar gaan we zo nog veel meer, ja, meer, meer over hebben. 10 wat meer. Uh, we don't need another hero. Tot de doom. Dan uh, nu een verzoeknummer van uh, Marianne Veroon. Een uh, ex-schoonzusje. Van jou? Ja, toch? Ja, van jou. Ja, niet van jou? Nee. Nee? Nee, niet van Nee, Je hebt een hele andere schoonzusje. Ik heb een hele andere schoonse, ex schoonzusje. En dat is uh, Proud Mary. Als I've something nice and easy... Well I like to do that for you. Just one thing. Somehow I never ever seem to do. Not it to see because I. I like to do it. Good, that yeah Ja, ik heb hier wat op gedanst. Ja. Een geweldig nummer. Maar wat dat ik ook blijf zeggen... Hè, hoe kan het... Je, God, wat ze live zo ontzettend goed zit, is. He, we zijn er vorige week... Uh, die, die Pest geweest. In ja. de Nou, daar gaan we ook nooit meer... Doen. Wat een massale toestel. Ja. 17.000 man. Helemaal vol afgeladen. En allemaal naar de trein toe. Nou. En uh, live? Nu ik vond ze minder ja, dan uh, op de plaat. Dus, uh, de plaat ja. Tina Turner is vele malen mee. Ja, maar ja, dit is zo'n prachtig Hadden ook we ook daartoe moeten gaan, gewoon, hè? Oh, dat ja. kennen we elkaar nog niet. Ja. Wat? Nou, toen Tina Turner optrad. Ja, maar ze is al een tijdje met pensioen, hè? Ja. En Daar kom ik straks nog wel even op terug... Waar, van waarom zij op een gegeven moment gestopt was. Ze was op een gegeven moment ook wel echt heel erg klaar mee. Ze had zoiets van, ik wil nou aan mezelf. Ik ben altijd dienstbaar geweest. Ik heb altijd gezongen, altijd mensen vermaakt. Klopt, ik wil nou... Ja. Uh, voor mezelf. Goed, iets over de biografie van uh, May Bullock. Ze werd, uh, ge, ze werd gedochterd. Ze werd <laughs> geboren. <laughs> ze werd geboren als dochter van Floyd Richard Bullock. Opziener bij een boerderij. En Selma Curry. Ze had een oudere zus, Aileen. Daar, uh, die in 2013 overleed. Die oudere oh. zus, die Aileen, die heeft haar tot het boeddhisme gebracht. Ah, okay. In de periode dat zij het zo moeilijk had met Ike. Uh, een oudere halfzus kwam om bij een uh, auto-ongeluk in de jaren 40. Uit recent uh, onderzoek uh, van Amerikaanse genalogen... blijkt dat ze voor een derde Europees... en twee derde Afro-Amerikaanse uh, voorouders heeft. Haar eerste jaren werden overheerst... door de vele ruzies tussen haar ouders... die uiteindelijk gingen scheiden toen ze een jaar of drie was... De kinderen werden later door hun moeder achtergelaten... bij de grootmoeder van vaders kant en later bij de grootmoeder van moeders kant. Zo, oh, wat een gerotsooi. Als kleinkind zong Anna mee al in kerkkoortjes. Na schooltijd werkte als katoenplukster... een klusje waar ze altijd een hekel aan had gehad. Op haar twaalfde kwam ze in dienst als huishoudster bij een blank gezin... en in 1956 overleed haar grootmoeder waarna ze bij haar moeder en zus in St. Lo uh, St. Louis, uh, Missouri, terechtkwam. in St. Louis begonnen? Ja, en ze in St. Louis ontmoette Burlock in 1957... de rock-and-roll pionier Ike Turner... die een nachtclub, nacht, nachtclub optrad met zijn band The Kings of Rhythm. Tijdens optredens kwam het voor dat meisjes uit het publiek... de kans kregen op het podium te zingen en ermee Burlock volgde de band wekenlang en uiteindelijk kreeg ze ook een kans. Ze zong het nummer I Know I Love You van B.B. King. Het publiek was razend enthousiast door haar ruwe en krachtige stem. Ike besloot Anna haar mee, die toen op de high school zat... als achtergrondzangeres aan te nemen. Ike had, later, had vaker talenten gescout... die als ze eenmaal succesvol waren hem verlieten... En dan voor zichzelf gingen beginnen. Anna May beloofde dit nooit te zullen doen en kreeg een sterke vriendschapsband. In die tijd de 18-jarige buurlok een affaire met Ike saxofonist Raymond Hill. Oh, ik dacht weer eens met Ike. Nee, met de saxofonist. Uit deze kortstondige relatie werd in 1958 zo'n Raymond Craig geboren, oh. die later de achternaam Turner kreeg eerder, dat jaar, kwam Anna May... van de high school, waardoor haar... niets meer in de weg stond om bij de band te komen. En Prachtig. daar begon... Ike en Tina Turner. Ja. Dus. En dan spellen we nu... Uh, Ike en Stand The Rain... weer uh, dat koffiekopje wat ze meer te tikken zijn met de triggervinger. Dat is allemaal oud. Dat heeft dat is, ja, het is al Tina gedaan. Turner al lang gedaan. Maar ja, dat, uh, dat heb je wel vaker met Nenna. <laughs> Team ze kregen Ike en uh, Anna May een relatie en werd ze zwanger. Rond die tijd nam ze haar eerste single 'A Fall in Love' die we straks zullen draaien. Die eigenlijk was geschreven door Ike voor, uh, voor iemand anders uh, en dat was Art Lassister. er Nooit gehoord. Maar die kwam niet opdagen, dus de single werd uitgebracht uh, door uh, Ike en Tina Turner en uh, Anna May die uh, kreeg buiten haar medeweten om de artiestennaam uh, Tina Turner. En eigenlijk is, heeft ze dat altijd zo gehouden. Ja. Dus uh, we gaan eventjes uh, luisteren naar uh, A Fool in Love van Ike en Tina Turner. Oké. Okay. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You Just a man. Dit nummer, die, uh, die uh, Fall in Love, werd in 1960 een hit... en kwam op 28 in de Amerikaanse Billboard Hot 100... en nummer 2 Billboard Hot uh, Rhythm and Blues. En in Nederland is het ook een grote hit geweest. Kan ik even nog wat zeggen? Ik, uh, wat ik net nog draaide, dat nummer, was uh, Let's Dance... een duet met David Bowie, was ik nog vergeten ja. te zeggen. Ja, okay. uh, maar ze hebben veel met uh, Bowie en... Ja. Uh, dus, uh, vergeet ook nooit meer haar optreden met en Mick Rod Jagger. Rod Stewart zie ik hier en ja. nog een paar, ja. ja ik vergeet Mick. nooit meer haar optreden met uh, Mick Jagger op oh, Mick uh, Live Aid. Ja. ja. Dat is ook zo goed. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, nou, nog een klein nummertje en dan uh, naar het nieuws. Ja. Dan zien we nu aan de andere kant terug. Been together, oh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Oh, I'll never be untrue.